Mohammed, van 16, zit er ook vast. Hij was voor het uitbreken van de oorlog met zijn gezin naar het gebied gereisd om voor zijn oma te zorgen. Ja, wij voelen blij dat we samen zijn en niet uit elkaar, zeg maar. En wij voelen onveilig hier, zeg maar, vanwege de situatie hier. Bijvoorbeeld als je gaat slapen. Je weet niet zeker of je gaat volgende dag opstaan of niet. Je weet niet of je volgende uur gaat leven of niet. Het ministerie zegt dat er alles aan wordt gedaan om de gezinnen te helpen Gaza te verlaten. De Russische journalist Marina Ovjanikova zegt dat ze niet vergiftigd is. Vorig jaar protesteerden de journalisten op de Russische staatstelevisie tegen de invasie door Rusland in Oekraïne. Ze melden eerder op X dat ze opeens onwel werd op straat en in het ziekenhuis belandde. Ze voelt zich nu weer beter, zegt ze. En ze zegt dat er geen giftige stoffen in haar lichaam zijn gevonden. De journaliste werd laatst nog in Rusland veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het verspreiden van nepnieuws. Ze vluchtte uit het land en woont nu in Frankrijk. En dan nog een leuk nieuwtje over een bijzonder liedje dat op TikTok rondgaat. Het gaat om een Nederlandse hit. Die is vertaald naar het Spaans. Kijk maar even of je het herkent. No la ja, ves Zanger Ales zingt hier de Spaanse versie van Marco Schuitenmakers Engelbewaarder. Was eigenlijk als grap bedoeld, maar er waren zoveel enthousiaste reacties op TikTok dat Ales besloot om het nummer ook echt op te nemen. En over een week staat het op Spotify.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 Wow, oh, CVM's antwoord. See it. That's the place to be. Tot aan 11 uur. in de mix, over jouw c -M, Zandvoort. En ja, we hebben twee uur dus we pakken zo meteen door met nog een mix van Oden Vetso. Maar ja, niet voordat we Hannah Wants uh, haar kunstje laten doen. Hannah Wants ja, wie kent haar niet? Uh, op het de label Defected Records gooit ze hoog ogen. De eerste platen van haar waren Hurt Fits featuring Abigail Bailey. en Just Can't Get Enough in de Hannah Wants Rework. Ja, dat is een mond vol. Truly for the record, Big Dan, featuring Rachel Lynn en I Am The One. En nu hoor je Boray en Denim Audio met Make Me in de Hannah Ones remix. Je gaat er nog veel meer remixen en reworks van horen. Zometeen gaan we ook even in de biografie duiken, want ja, je wilt nog van deze upcoming star toch wel wat meer weten. Natuurlijk, volgende week, Amsterdam Dance Event. Zet je danschoenen maar vast klaar. En wel, wij hebben hier alle hete feestjes op een rijtje gezet. New Year's Hannah Wanns in the mix. Look, well, I just couldn't... I couldn't possibly tell you. It's... it's here. Can't you feel it? There's whole room. There's... everything is in color. And, and I can feel the air. I can... I can see it. I can see all the molecules. Of it. I, I, can't you see it? I'm trying. I can release. I can hier bij jou, Steven Sandvoort. Ja, ik hoorde me net al. Amsterdam Dance Event. Het komt met rassenscheden dichterbij. En er zijn nieuwe maatregelen. Want er is geen verkopen meer een dag voor het event. En ook geen kaartverkoop aan de deur. Wat zeg je me nou? Ja, de gemeente Amsterdam heeft nieuwe maatregelen voor festivalorganisaties organisaties aangekondigd... tijdens Amsterdam Dance Event. Maar deze zullen ook bezoekers raken... Het wordt voor events met een capaciteit van meer dan 2000 bezoekers, namelijk verplicht. Ja, je hoort goed. Verplicht om de kaartverkoop uiterlijk een dag van tevoren te stoppen. Er mogen dus ook geen kaarten meer aan de deur verkocht worden. Dit meldt het parool. Naast deze sanctie zijn er nog twee extra maatregelen waar organisaties zich aan dienen te houden om de vergunning niet kwijt te raken. Er mogen zelfs vanzelfsprekend niet meer bezoekers op het terrein aanwezig zijn dan de vergunning voorschrijft. En ja, daarnaast moeten organisaties twee weken van tevoren een inzetplan voor de beveiliging. En dit moet ook goedgekeurd worden door de politie aangeleverd worden. Voor bezoekers is het dus vooral vervelend dat je last minute geen tickets meer kan kopen voor een MCNM disney Event feestje. Al zijn veel events al uitverkocht. Ja, de aankoop via ticketsweb blijft gelukkig nog wel mogelijk. En ja, waarom dan dit? Ja, zoals het artikel van het Parool uh, al zei... Het ging van de zomer volledig mis bij het festival Solid Groove. Naast dat er te veel kaartjes werden verkocht, overleed er ook een bezoeker van het festival na een vechtpartij. Daardoor werd onlangs het management van de betreffende organisatie ontslagen. De vraag is nu of er voor andere organisaties ook strengere eisen moeten gelden. Het voelt niet helemaal eerlijk, maar de gemeente Amsterdam lijkt geen enkel risico meer te willen nemen rond de evenementen. Dus koop je kaartje bij tijd. En ja, ik zei het al, koop je kaartje bij tijd, Want de Amsterdam Dance fan tickets vliegen de deur uit. Ja, een maand van tevoren was het al uh, flink. Maar ja, de grote vraag naar Amsterdam Dance fan tickets is juist verrassend. Aangezien de zomerfestival's soms maar met moeite uitverkocht raakten. Het laat zien hoe er op grote schaal voor je... Uit wordt gekeken naar de onvergetelijke feestjes die Amsterdam Dance Event elk jaar biedt. Amsterdam Dance Event kan zich dan ook wel benoemen tot een van de meest toonaangevende dance-eventen wereldwijd. Door met de mix van Hannah Wands. Hier op jouw ZFM. Tot aan half uur. De heerlijkste beats. Play some funny right now, you let us see what you Is oh, you, you, you, you, let the Oh you, Do. Uh, all you gotta do, all um, you have to do, all uh, you have to do. do, all you, you, you, you gotta do, uh, uh, and let the beat talk. a man In de house, ja. Met niemand minder dan Hannah Wans in de mix. Ja, nog even een update over wat zij heeft gedraaid. Door de en Denim Audio Make Me, Funkartel met Feel It, Hannah Ones met Let To Be Talk, Wallace met Breaking Up en Santos met Hold Home. Je kunt nog verwachten Hannah Wans, featuring Hannah Bolle met Hard To Breath, DJT en on and on, The Deep Shakers met Free To Love. Back you Go, It Goes Like Na Na Na, die welbekende zomerhit van 2023 in de Hannah Wants Rhythm Rework. En tot slot, de Legend Trip met Broke My Heart. En ja, wie is Hannah Wants dan? En ja, Hannah Wants is ook wel bekend onder de naam Hannah Alicia-Smith. Geboren op 19 juni 1986. En ze is een uh, Britse house music DJ en producer natuurlijk. En ja, haar, haar artiestennaam is Hannah Wands. Maar ze heeft ook een uh, professionele voetbalcarrière uh, uh, achter de rug. Ja, dat zou je niet verwachten, hè. En ze heeft uh, uh, plaat uitgebracht op Defected Records. Virgin, Mixed Max, Fabric, CR2, Food Music, Dirty Bird en Stealth. Ja, dat zijn toch wel eventjes een paar namen. Als jij gewoon zo lekker aan het produceren bent. Ja, ze draait eigenlijk uh, vanaf haar... Uh, 16e En ze heeft een uh, bekende vader Dus ja Ze heeft het een beetje uh, Met de paplepel hooi ingegoten gekregen En dan ook nog eens een keertje uh, Goed kunnen voetballen Dat, dat is ook uh, hartstikke leuk Want zij is een, uh, gespeeld uh, Bij Aston Villa En uh, voor het Engelse jeugdteam Nou Dat is toch wel eventjes lekker hij heeft ze nog meer gedaan, jazeker. Ze, heeft de, ze is de winnaar van de Mixmac Best Breakthrough in 2012. De winnaar van de DJ Mac Best Breakthrough ook in 2012. Uh, Star of the Year van MixMax in, in 2014. T 2015 de DJ Award voor Best Bass DJ. In 2016 DJ Award voor Best Bass DJ. Kortom, zij timmer lekker aan de weg. En met haar laatste release, die is uitgekomen op Defected Records, timmert ze gewoon lekker door. Vandaar, hier vanavond bij jou, ZFM Zandvoort, zie je het in de house. En zometeen, na de klok, met het nieuwste weer van 10 uur, hebben we nog een hele grote star. Vetso! Ja, want wat krijgen we dan? Oden en Vetso in de mix. En dat allemaal bij jou, ZFM, zie je het in de house. To me. Don't worry about me, baby It only hurts when I breathe Great, to love, a, great to love. Op jouw ZFM stand voort. Met Hannah Wands in de mix. Zometeen, het tweede uur. Hebben we nog weer moois voor jou. Oh, Oden en Vetso. Ga er maar vast voor zitten, ga er maar vast voor staan. Schuif die stoelen aan de kant. Creëer je eigen dansvloer. We gaan zo weer knallen. Nu eerst, het nieuws.